Lieselot Thomas met het NOS Journaal. Oranje heeft zijn eerste wedstrijd op het EK gewonnen van Oekraïne met 3-2. Doelpunten waren van Wijnaldum, Weghorst en Dumfries. Alle doelpunten vielen in de tweede helft. Supporters die de wedstrijd in de Johan Cruijff Arena bijwoonden... hadden een negatieve test moeten laten zien. EK-wedstrijden in de Arena vallen onder de Fieldlab-evenementen. Er waren 16.000 toeschouwers.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 Israël heeft een nieuwe regering, voor het eerst in 12 jaar zonder Benjamin Netanyahu als premier. Het Israëlische parlement stemde in met een meerderheid van één stem. De coalitie die ook de kleinst mogelijke meerderheid heeft van één stem... staat de eerste twee jaar onder leiding van de rechtsnationalistische Naftali Bennett. Daarna wordt de centrumpoliticus Yair Lapid premier.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 De internationale hulporganisatie Artsen zonder Grenzen is sinds gisteren op zoek naar een haven om 410 geredde migranten aan wal te brengen. Die zijn bij reddingsoperaties op de Middellandse Zee opgepikt. De organisatie zegt dat ze met een aantal havens te contact heeft gehad over het aan wal laten gaan van de migranten. Het weer. Vannacht 9 tot 12 graden. Morgen weer veel zon in het noorden wat wolkenvelden bij 24 tot 29 graden. Dit was het en was Journaal. Zinn in Zandvoort zin in Zandvoort is zin in Z M. nu Peaceful Radio Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1442, luisteraars hier op ZFM. We gaan eens even kijken naar... Wat, waar gaan we mee beginnen? Ja, natuurlijk met onze grote vriend Rodrigo Rodriguez... de beste man die ooit geboren werd in... ik dacht Brazilië toen naar Portugal, Spanje ging... in ieder geval die regio... En hij nu tegenwoordig met een nieuwe vrouw in en een kind in de Filipijnen vertoeft. Tenminste, volgens mijn informatie. Hij maakte weer een fraaie CD, Blowing Zen Shakarie Meditation. En daarmee geeft Rodrigo aan dat hij is, uh, ja, toch wel een van de grote Shakuharchi-specialisten. Um, misschien wel van de wereld, wie zal het zeggen. Het nieuwe tweede album. Op uh, in dit uur is van Bill Leslie. En Bill die maakte het album Celtic Peace. Uh, ook een heel mooi album. Terug te vinden ook op het uh, Peaceful Radio Internet Station. Tenminste terug te vinden. Hij komt eens in de zoveel tijd langs. Dan hebben we nog de nodige albums van het label uh, GAP Music uit Engeland. Het is ook een, een nieuwheidsmuzieklabel. muzieklabel. En... Daarmee sluiten we dan het ook het uur af met het Total Spa Relaxation Album van Stuart Michael. En daar uh, in de link kan je dan het GAP Music uh, uh, website terugvinden. Peaceful Radio terug te vinden op uh, peacefulradio.info. En daar vind je de playlist en de muziek van dit programma. En ik wens je heel veel luisterplezier.